Van de 5,5 miljoen mensen uit medische risicogroepen is bijna 76% komen opdagen. En dat is vergelijkbaar met de opkomst bij de gewone seizoensgriep. Volgens de stichting Nationaal Programma Griepvaccinatie is de opkomst in Nederland de hoogste in Europa. Het proces tegen John Demjanjuk is voor 2,5 week stilgelegd. De van Damian Damjanjoek heeft hoofdpijn en last van zijn ledematen en kan volgens een arts niet naar de zitting komen omdat dat tot een infectie zou kunnen leiden. De rechtszaak is uitgesteld tot 21 december. De 89-jarige Damjanjoek staat terecht voor medeplichtigheid aan de moord op bijna 30.000 Joden in het concentratiekamp Sobibor. De zeehondencrash in Pieterburen zit overvol. Normaal gesproken zitten er rond deze tijd van het jaar zo'n 50 zieke jonge zeehonden. Nu zitten er 110. Eigenares Leni het Hart weet nog niet hoe dat komt. Ze sluit niet uit dat er te weinig voedsel in zee is voor de dieren... waardoor ze meer moeten zwemmen en daardoor oververmoeid en ondervoed raken. Bij Vodafone is weer een storing geweest. Vanochtend kon een deel van de klanten geen verbinding krijgen met het internet via de mobiele telefoon of laptop. Volgens Vodafone is er vannacht iets misgegaan met onderhoudswerkzaamheden. Even na twaalf waren de problemen voorbij. Twee weken geleden was er ook al een storing bij het telecombedrijf. Toen werden vele duizenden klanten langdurig getroffen. Het Nederlands elftal is op het WK Voetbal komende zomer groepshoofd. Bij de loting komende vrijdag zit Nederland in pot 1. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Opvallendste afwezig bij de groepshoofden is Frankrijk, dat bij het vorige WK nog tweede werd, maar de afgelopen vier jaar slecht presteerde. De andere groepshoofden zijn naast Nederland titelhouder Italië, Brazilië, Argentinië, Duitsland, Engeland, Spanje en gastland Zuid-Afrika. Het weer overwegend bewolkt met van het westen uit wat regen. Het wordt een graad of 6. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen... en een temperatuur rond 9 graden. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zie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 GFM yes. You only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 Het lijkt al zo quite so secure he's not like all them other and engaged in She took everything Everything I gave Oh, sweet sixteen. Built a room for a rocking chair I never asked it would follow